Adverteren van uw kopjes op Alfa Channel TV en Beat FM Radio kan u ook voor particulieren. Gratis. Bel voor meer informatie 498181. Green Dad Digital Television. Te bereiken op 499990. 57 buitenlandse kanalen met al uw favoriete hitshows, HBO met Game of Thrones, Ballers en True Detective, BN Sports met Premier League, Champions League en La Liga, BET met Being Mary Jane, Real Husbands of Hollywood en Punk. bel naar 49, 99, 90. en nog veel meer kanalen waaronder Disney Channel, Discovery Channel, History Channel, TNT enzovoorts. Voor onze service heeft u geen internet of schotel nodig. Belt u voor meer informatie naar 49 99 90. die nijzen tere sappen hè, tere sappen hè, na razie. Mij lukt